Floortje de Leventemster. Floortje was de dochter van de directeur van het circus. Elke dag ging ze op bezoek bij de Leven en dan kregen ze een suikerklontje van haar. Want Floortje wist heel zeker dat ze later Leventemster wilde worden. Maar telkens als ze dat tegen haar vader zei, begon hij hard te lachen. Meisjes kunnen geen leeuwen temmen, zei hij dan. Iedere woensdagmiddag, als ze vrij van school was, keek Floertje naar het optreden van de leeuwen. En dan klapte ze altijd extra hard als Caesar de jongste leeuw zijn kunstjes liet zien. S'avonds ging Vloertje netjes op tijd naar bed. Alleen als ze vakantie had, mocht ze ook s'avonds naar het optreden van de leeuwen kijken. Op een avond kon Floortje maar niet in slaap komen. Ze moest steeds aan Caesar denken... die voor het eerst door een brandende hoepel was gesprongen. Ze hoopte maar dat hij niet bang was geweest. Het duurde nog een hele tijd voordat Floortje in slaap viel. En toen ze eenmaal sliep... droomde ze natuurlijk van Caesar, de jonge leeuw. Ze droomde dat ze op weg was naar school. Opeens stond Caesar voor haar... Floortje schrok en zei, maar wat doe jij hier, César? Ben je soms weggelopen? Nee, ik ben niet echt weggelopen, zei César. Ik wilde je alleen zeggen dat ik het ook niet leuk vind als je vader om je lacht, als je zegt dat je leeuwentemster wilt worden. Ik weet precies hoe je je dan voelt. De oudere leeuwen lachen mij ook altijd uit als ik moeilijke kunsten wil doen. Lieve César, zei Floortje en aaide de jonge leeuw. Ik weet zeker dat jij een goede leeuwentemster zult worden, zei César, en ik een goede circusleeuw. Weet je wat? Ik ga met je mee naar school, dan zal ik kunstjes doen voor je klasgenootjes. Even later liepen Floortje en César de klas binnen. Wie is dat, Floortje? vroeg de juffrouw. Ik ben Flora de leeuwentemster, zei Floortje, en dat is César mijn leeuw. Vandaag geven we gratis een voorstelling voor de klas. Boe, riep Keesje de Wit, stel je niet aan. Jij bent gewoon Floortje en ik geloof er niks van dat jij leven kunt temmen. Wacht maar eens af, zei Floortje. Cesar, ga jij eens op mijn tafeltje zitten en let goed op. De jonge leeuw sprong op het tafeltje en Floortje liep naar het schoolbord. Ze pakte een krijtje en schreef op het bord, en twee en twee is geëerd publiek riep ze toen ik zal jullie laten zien dat Caesar, de beroemde leeuw optelsommetjes kan maken Caesar, hoeveel is twee en twee de jonge leeuw sloeg vier maal met zijn staart op het tafeltje vloertje schreef vier achter de som op het schoolbord de kinderen klapten in hun handen goed gedaan Caesar, zei vloertje en nu zullen we het publiek laten zien dat je melk door een rietje kunt drinken. Floortje pakte twee flesjes schoolmelk uit de krat die in de hoek van het lokaal stond. Ze deed César voor hoe het ging en toen dronk de leeuw door het rietje het flesje melk leeg. De kinderen vonden het geweldig. En nu mogen jullie proberen César aan het lachen te krijgen of boos te maken. Maar dat zal jullie niet lukken. Keesje de Wit stak meteen zijn tong uit naar de jonge leeuw. Caesar begon zachtjes te grommen en een heel klein beetje boos te kijken. Stel Caesar, riep Floortje. De jonge leeuw hield gelijk op met grommen en keek weer vriendelijk. Daarna probeerden de andere kinderen Caesar aan het lachen te krijgen. Maar het lukte niet. De kinderen klapten heel hard in hun handen. Floertje maakte een diepe buiging en Caesar zwaaide met zijn staart. Opeens stond Keesje de Wit op en liep naar de jonge leeuw. Hij pakte zijn staartbeet en begon er heel hard aan te trekken. Caesar brulde het uit van pijn en liet al zijn grote scherpe tanden zien. Keesje de Wit schrok en holde weg. En de jonge leeuw rende achter hem aan had Keesje al bijna ingehaald. Langzaam deed hij zijn bek open en... Nee, César, niet doen, schreeuwde Floortje. Wat is er aan de hand, Floortje? hoorde ze plotseling zeggen. Heb je een akelige droom gehad? Floortje keek om zich heen. Ze lag in haar bed en haar vader stond naast haar. Ja, zei ze, ik droomde dat ik leeuwentemster was en dat César niet naar me wilde luisteren. Ik heb toch gezegd dat meisjes geen leeuwen kunnen temmen, zei haar vader. Maar haar vader kreeg geen gelijk. Want Floortje werd later een beroemde leeuwentemster. En wie denk je dat haar knapste leerling was? Juist, César.